dat moet ons doel zijn. Zeg ja en geen nee. Nou, prachtig. Oh, joker, prachtig. prachtig. Ik vind hem geweldig. Wat een heel mooi, lief...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 Ja. En er zijn mensen bij. Ik zal een voorbeeld geven. Er is in de Jacqueline. Nou, die is zo gek als een deur. Maar dat is juist zo leuk bij zo'n uh, zo club.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 En, het het en de mensen zelf, die, die, die, daar wordt ook mee gesproken als ze het moeilijk ja. hebben. Of die worden ook opgeleid. Ja. Het is ja. echt heel erg ja, fijn. De zandstroom is echt een unieke plek. Ja. Het, is, het is boven, het is op de Torbekkenstraat tegenover het casino. Ja. Als je er langs loopt, dan.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 Hartstikke bedankt, bedankt Joke. Ja, graag, voor je komst graag. en voor je prachtige, voor je prachtige, je prachtige lied, lied wat je hebt gezongen. Ja. Ja. We gaan uh, luisteren naar een liedje. Cor uh, heeft, uh, even kijken, ik ga eventjes uh, spieken wat het liedje is. Het toontje, uh, lagen, uh, ja, he? toontje, toontje lager. Zoveel, uh, zoveel te doen. Gaan we ja. luisteren. Mijn ja, ja, ja. boodschappen nog doen. En straks de vuile was. Mijn haren, dat wil ik groen. Maar dat kan mooi.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 En gaat vrijwilligerswerk doen. Ja. Dus zo kan het ook. He? Ja, ja, ja. Dat ja. Kan ja. Ook, ja en euh, ja weet je, vrijwilligerswerk kan heel vaak uh, een heel goed opstapje zijn naar werk. En het is maar maar Werkgevers echt... willen dat ook graag. He? Die hebben ook ja, graag je mensen hebt toch die vrijwilligerswerk. En je, doen, je kunt ervaring opdoen in je, op op je vrijwilligerswerk. Ja. Ja. En ook heel belangrijk, je versterkt je netwerk. Absoluut. Ja. Want daar, ja. eh, daar ja. worden de banen ook gevonden. Vrij ja Ik, ik weet, uh, mijn, uh, mijn overbuurvrouw, uh, daar kwam ik per ongeluk achter dat die bij Pluspunt werkt, Vivian. Uh, die heeft net. Uh, die werkt ook mee, hè? Die, die werkt uh, hartstikke ja. mee. Maar goed, die is natuurlijk begonnen als. Uh, ja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 En uh, ja, heel competent. Dus ja, daar, gaan we, uh, daar gaan we gewoon iets goeds mee goed doen. Goed initiatief voor. Ja, ja, gaan we kijken ja. wat we met die vrouwen kunnen doen. Ja, ja, want ja. Ik, je hebt het al genoemd. Hè, over hoe je met uh, geld kunt omgaan. Ja. Ja. Want je bent uh, officieel ook uh, van de afdeling preventie. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Afdeling schulden. Ja, ja, ja, ja, ja. Minima, sociale recherche ja, ja. gemeente. Dus je, je hebt daar nou, je ook al mee de... te maken. Ik denk dat daar ook hele goede dingen kunnen gebeuren. Want sommige mensen weten dingen gewoon niet. Precies. En uh, daar...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 Uh, we kunnen het uh, online kun je nou doen. En dat is haarlem.pleio.nl P-L-E-I-O En ook gewoon bij het pluspunt. Als je even langskomt bij het de, bij de bij de pluspunt, bij de Bali of bij de blauwe tram. Nou, heel of heel de site van de gemeente. Nou, dat is dan de Haarlem.pleio.nl. Okay. En daar kun je digitaal kun je daar aanmelden. Maar is ja. dat wat lastiger? Dan kun je gewoon... Uh... Ik denk dat pluspunten ja. ook. Ja, ja. Je ook blauwe verre tram verre binnenlopen. Ja. En dat is hartstikke dat? makkelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Helemaal duidelijk. Nou, en in noodgeval kom je ja. gewoon dinsdag langs. Kijk, Gewoon ja. doen. En dan kom je er gewoon bij. <laughs> Tuurlijk. Ja. Schrik er wel in. Ja hoor, ja. Fijn dat je geweest ja, mooi. bent. Heel graag dan bedankt gedaan. Bedankt voor je uitleg. En uh, heel veel succes met dit project... We, Want, gaan uh, horen, we gaan het wel, horen misschien wel in de loop van ja, de hè, hoe zou je het, goed uh, kunnen initiatief hoe dat uh, is ontvangen. En, uh. Goed, Dank Dank We gaan uh, naar, wel, naar muziek Marion. luisteren. Het is ABBA met money, money, money. Kijk.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 En dan, dan krijg je daarna een enorme editorial. Dus het zijn allemaal punten dat waarvan... Het is onbehagelijk zeg maar eigenlijk voor iedereen ja. dan wel. Ja. Dat maakt het, wordt een... voor D66-laten. Ja. ja, en dan wordt het heel lastig om een discussie over de inhoud te hebben. Ja. Omdat je de inhoud eigenlijk niet mag noemen. Ja. Maar uh, even, even terug naar donaties. Hè. Het mm -hmm. is natuurlijk algemeen bekend dat alle politieke partijen zeg maar... Uh,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 daar wordt natuurlijk ook nooit iets over gezegd. Er wordt, wordt nooit geroepen van, goh, uh, wij hebben zoveel geld uh, gekregen uh, van een bepaald persoon. Of wordt dat allemaal gelijk uh, bekendgemaakt? Ik bedoel, wordt dat bij jullie gedoneerd door mensen en wordt dat dan gelijk uh, openbaar gemaakt? Hoe, hoe werkt dat? Ja, kijk, we hebben natuurlijk gewoon een, een openbaar uh, nou jaarrekening uh, ja en dergelijke. Waar ook giften en dergelijke binnenkomen. Ja.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 Niet over de inhoud, want dan mocht het gewoon simpelweg niet over hebben. Ja. Er, moet ja. er moet duidelijkheid komen in plaats van komen. dat er een soort ja. waas van. Ja, en ja. precies, en wat je, nu merkt, ja. en wat je ja. nu merkt, is dat het eigenlijk gewoon een soort van veenbrand is. Ja, ik, heb, ja. ik heb die term overgenomen. Ja. Ja, dat kun je ook te teruglezen ja, in de kracht. Ja. Ja. Ja. Dat heb ik er overigens van, van de PVA. Die heeft het, uh, Maaike Koper heeft dat genoemd. Ik vond het een heel mooi symbool voor wat er nu speelt. En omdat het zo onduidelijk blijft.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 zoiets dan zal de raad ook de opdracht moeten geven om dat te doen. Ja, wat kost dat? Ik durf het niet oh, te het zeggen. Had nou nee. niet bij dat vorige onderzoek naar boven kunnen komen... want dan was het klaar geweest. Ja, dat zat dat dus... Het is in... dan niet intensief gebeurd? Dan nou, ja, kijk, dat het zit er, er de... toch gewoon maar in? Dat is, dat, dat, is dus ook... dat is toch een dingetje ja, waarvan dat is... denken, wij, dat denken en wij. wij? En dat is dus gek, hè? Want in die commissie van het Waterdorenplein zat de heer Berensen. Kijk. Die was daar onderdeel van.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 Nu en trouwens, nu de krakers raden, zijn ja. uit de toren. Hè? Ja. Dat heb ja, ik van de week. Ko van der Graaf die heeft mij ja. een bericht gestuurd. Ja. De vlag hangt weer terug. Dus wat dat betreft kan het weer verder gaan. Maar blijft het besluit nog steeds wel van de, van, voor de architect? Wat, wat is genomen door, de, door het college? Nou, het, wordt, het wordt weer aangevochten. Het wordt weer aangevochten. Ja. Okay. Dus het ja. gaat, komt allemaal weer...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 Of tenminste, het werd maar opgeantendeerd, dat op Facebook gezegd of uh, via de Stanfordse in ieder ja. geval, dat en uh, wil meewerken aan een dergelijk onderzoek. Okay. Dus daar ga ik er ook vanuit dat er gewoon volledige openheid nou, wordt gegeven. Wordt het... Maar het is een voorstel hè, wat D66 doet. Hè? Het is echt een voorstel, het is, het is een raadsvoorstel is en dan klaar. moet het, het uitgewerkt niet, worden. Ja. Ja. Okay. Ja. En het, we hebben het ook nog niet klaar, nee, nee, dat, dat uh, daar moeten we nog even over nadenken, maar het gaat puur ook gewoon ja. uh, welk, oh, in welke periode, welke ja. onderwerpen, welke ja. vragen ja. Uh, en wie, wie dan.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 Dank jullie wel allemaal van d 66 die hier bij zijn. We, uh, we gaan door. Uh, gewoon Hans-Rijmers, uh, kom je bij ons uh, zitten? Dan gaan we Hans het hebben iets vertellen. over het uh, jazz in Zandvoort nieuwe seizoen. Dank je wel, Michiel. Dank je wel, Michiel. Dank jullie allemaal. Is het klaar? Ja, maar, uh, hebben we nu nee, muziek of uh, zijn we? Nee, we gaan. Nee, we, we hebben we gaan geen gaan muziek. We gaan gewoon door. Oké. Okay. Heerlijk, ik hou ja, van deze rommel. Dag Hans. Dag Hans. Goedemorgen. goedemorgen. Dag dames. Vertel. Uh, wat ja, is ah, ja, Eigenlijk om te soort... vertellen dat er geen concerten zijn. Daar komt eigenlijk opnieuw. Uh, ja. Wat is er gebeurd? Uh, nou, de, uh, de gezondheid van Erik. Uh, van Erik, ja. uh, even Rick uitleggen. Erik Timmermans. Eric Timmermans. Ja. Uh, hij is de kracht. De motor, hè, Nou ja, het, uh. hij programmeert en, en, en zorgt voor uh, de muzikanten. En, en, is, en speelt mee, hè? Hij uh, speelt bas. En, ja. en, kortom, uh, uh, zonder Erik uh, kunnen we de concerten niet organiseren. Okay. Dat heeft ah. niet alleen een, uh, de, heeft te maken met het programmeren. Het heeft ook te maken met, uh, met geld. Het gaat altijd om geld, nu ja. naar of keer. Dus jij kan het Daar niet alleen het doen, Hans? Nee, nee. Dan... Ach. dan nee.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 Uh, via Facebook uh, de harde kern die geabonneerd is op de nieuwsbrief. Die krijgt dat ook te horen. Ja, uh, ja. Hoe, wie, wat, waar. Uh, dus ik zou eigenlijk tegen iedereen uh, willen zeggen. Van, uh, uh, we hebben 16 uh, mooie jaren gehad. Mooie seizoenen gehad. En ik hoop van harte dat we dat in januari uh, kunnen hervatten. Maar die gezondheid van Erik is oneindig veel belangrijker. Ja. Ja, uh, er toe. zijn nog een heleboel andere dingen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 Okay. Nou ja, goed, nou, je nee. weet maar nooit. Dus uh, dat vandaar, dat kan vandaar eventjes nu de korte uitleg. Ik snap het. Om maar even misverstanden uit de lucht te halen. Daar gaat het om. Ja, en verder, site in de gaten houden. Ja. Site in de gaten dat, dat houden. Dat is het beste. Okay. Ja. En het allerbeste met Erik natuurlijk. Ja. Ja, Bens ja. en ja. beterschap ja. en uh, sterkte. En dankjewel voor je komst. Gaan we zeker handen. doen. We dat hebben dat nog okay. drie minuten, dus wij moeten even verder gaan. Dankjewel.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 Uh, Erik is, is uh, gezond, laat de mensen over. Het heeft niets te maken met enige vorm van enge ziekte. Laat ik het zo zeggen. Nou, dat is fijn dat, te dat, horen. Dat, dat, ja. dat daar niemand denkt: okay. van, oh god. Ja. Nee, dat, dat is, is het. Dank je wel. Duidelijk. Dank je wel. Ja. Nou ja, we gaan uh, afsluiten. Het programma is uh, klaar. We bedanken uh, we Kort Draaien, de techniek en de muziek. Dank je wel. Het was een leuke muziek uh, weer. We danken Hotel Hoogland voor de koffie en de thee. Er was niemand om uit te schenken, maar iedereen kon het zelf doen.